11 uur. Het NOS Journaal. Bijzonder Thomas.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 Redacteur Marten, wat weet je over de gevolgen van de aanval? Nou, we moeten benadrukken dat er nog heel weinig echte feitelijke dingen zijn, bekend zijn geworden... Uh, die door onafhankelijke bronnen zijn bevestigd. Dus we moeten het doen met de claims van uh, de verschillende partijen. Zo zegt het Russische leger dat uh, er 71 van de 103 afgevuurde raketten... door hen zouden zijn onderschept via hun afweersysteem en het Syrische luchtafweersysteem. Uh, we, we weten dat Frankrijk zegt dat zij in totaal 12 raketten hebben afgevuurd... waarvan zij zelf zeggen dat er geen enkele is onderschept... Um, en uh, we weten dat er, uh, uh, dat, er geen, uh, dat er claim is dat er geen Russische doelen in Syrië zijn uh, geraakt. En dat wordt zowel door de Russen bevestigd als door de Syrische kant. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of er, of er slachtoffers zijn gevallen. Nee, daar is allemaal helemaal niets over uh, bekend. We weten alleen dat er uh, inmiddels honderden mensen in Damascus aan het demonstreren zijn. En daar wapperen met Syrische, Iraanse en uh, het, uh, uh, Russische vlaggen.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 Echt duidelijk bewijs is er niet, maar ze onderbouwen hun claim uh, wel steeds meer. Dus Frankrijk heeft vanochtend een rapport vrijgegeven wat tot nu toe uh, geheim was. Waarin ze zeggen dat de getuigenissen en de foto's en de video's... die zijn onderzocht uh, voor over wat er vorig weekend in, in Doelma is gebeurd... Uh, authentiek zijn en ook recent. Dus dat ze niet uh, uit, vanuit, vanuit eerdere periodes stammen. Uh, mevrouw May de, uh, in Engeland heeft een persconferentie gegeven... waarin ze refereert aan onderzoek... Uh, waar het zou blijken dat er een barrelbom, een vatenbom gebruikt is. Dus dat betekent dat er, uh, als dat waar is... dat er een, een vat met uh, gifgas en met andere spullen, explosieven... naar beneden is gegooid vanuit een uh, helikopter. Dat is ook al eerder door een onderzoekscollectief Bellingcat beweerd... op grond van wat zij hebben kunnen constateren... op het gebied van foto's en uh, mededelingen van mensen uit die regio. Uh, dus er wordt langzamerhand wel een beetje meer inkleuring gegeven... aan uh, de, de bewijzen die er zouden zijn uh, dat er echt gifgas is gebruikt. Ja. De echte mensen die het zouden moeten onderzoeken... zijn de onderzoekers van de OPCW. En uh, die zouden vandaag aan de slag gaan daarin doen. Maar en hoe, waar zij zijn en wat zij aan het doen zijn daarover... is op dit moment geen enkele informatie beschikbaar. Nee, dan nog even kort, wat zijn de laatste reacties? Um, nou, de belangrijkste denk ik is die van, uh, van president Poetin uh, van Rusland. Die heeft de actie van de Amerikanen en de Britten en de Fransen veroordeeld... Tot een, als een daad van agressie. En hij heeft onmiddellijk de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij elkaar geroepen. Dat zal waarschijnlijk later vandaag wel gaan gebeuren. En ook de Duitse bondskanselier Merkel heeft, zich, uh, heeft haar reactie gegeven. En zij heeft de uh, aanval noodzakelijk en gepast genoemd. Dankjewel, Martin Wiegman.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 Ook wordt hij vervolgd wegens wapenbezit. De 53-jarige B. komt uit Enschede, maar woont in Duitsland. Hij stond maandenlang op de nationale opsporingslijst... totdat hij in Oostenrijk werd aangehouden. Via de rechter probeerde hij uitlevering te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Het proces tegen hem wordt over vier weken hervat... en dan worden ook vier andere satoudara bestuursleden vervolgd.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 Het weer in het uiterste noordoosten valt nog een klein beetje regen. Verder schijnt de zon af en toe en is het lange tijd droog. Het is vanmiddag 14 tot 19 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien. Die trekken morgen weg en dan is er weer vaker zon. En morgen wordt het 15 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie met file bij Rotterdam door een spoedreparatie op de A20. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Krooswijk staat 3 kilometer file. reishoek is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Groningen staat bij Groningen-Zuid 3 kilometer. Bij Den Bosch is een ongeluk gebeurd op de A59 richting Os. Bij Den Bosch Centrum staat 2 kilometer. De weg is dicht. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De vertraging is nu een kwartier. En het is weer druk in de keuken of vandaag, en dat merk je op de N207. Onder andere tussen Abades en Hillegom staat 2 kilometer. Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering? Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl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 Goedemorgen. Net als in Nieuwsweekend blijft u ook in de taalstaat... voortdurend op de hoogte van de gevolgen van de bombardementen op Syrië afgelopen nacht. Want het was niet prettig wakker worden vanochtend. Onplezierig, spannend... Woorden als precisiebombardement, luchtafweer en vergelding? Ik hoor ze liever niet. En al helemaal niet aan het begin van het weekend. Proportioneel. Onacceptabel. De laden met oorlogse retoriek is opengegaan in het wandmeubel van de wereld. De strijd wordt via de taal uitgevochten. Iedereen zegt van alles, de echte waarheid wordt later duidelijk. Als er al volledige helderheid komt. De Amerikanen spreken over een stevige boodschap aan Assad. De Russen zijn woedend en zeggen dat luchtafweergeschut raketten heeft neergehaald. Gelukkig spreekt niemand van burgerslachtoffers. Via NPO Radio 1 blijf u in samenwerking met de NOS informeren. Welkom in de taalstaat. Laat staan, dikte of lezen En ik was ook nooit de tafelkampioen Latijn, dat lukte niet echt Cum laude was ik daarom grandioos geflest. Kopijn, kreeg ik van erfrecht Zelfs op de rijschool buisde ik voor de test Ik kan dan flasje in de zon Met en er is nogal bij mij. Ben overwegend met wat ik ben, is een paal, dat is brek, maar dat maakt mij uniek. Drop out. Zonder diploma lag de wereld aan mijn voeten toen de tijd goed fout, de jaren daarna. Wat er dan gebeurde ben ik even kwijt. Gedoemd tot twaalf stielen draaide ik mee als een hamster in een rat. Benoemd tot instabiele. Ja, de ideale vogel voor de kat. Ik kan wel plassen in de zon. Ik kan wel vrijen in de regen Zij Maar als het een balmomt, dan rijk u aan mijn degen. Er is de noek aan mij. mijn nek. Ben overwegend met paniek. Mijn hersenpand, dat is een brein. Maar dat maakt mij uniek. Muziek Ik kan wel in de regen. Er is nu nog af bij mij. Mijn is een brek, maar dat maakt mij uniek. Ik kan wel wassen in de zon. Ik kan wel vrijen in de regen. Zij pakken als een en ik aan mijn degen. Er is nu nog af Ik ben overwegend pragmatiek. Mijn, mijn is een brek, maar dat maakt mij uniek. Klinkt als uit de jaren 80, maar het is echt van nu uniek. Van Paljas, een Vlaams duo bestaande uit Elias Smekens en Frederik Cornelis. Ze leerden elkaar kennen toen ze bij Radio Donna in Vlaanderen werkte. Dit is de Taalstaat. Nieuws gaat voor via de NOS blijven we in de Taalstaat natuurlijk... op de hoogte van de gevolgen van de bombardementen van vannacht op Doelen in Syrië. En de reacties daarop, maar ook zometeen Henk Blanken... de vader van de verhalende journalistiek. Deze week is de eerste Europese conferentie... over deze vorm van berichten over het nieuws. De zevende kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands is Bernadette van Hoorn. Zij geeft les op het Fietes College in Bussum. Jongens, vergeet je, jullie niet de zinsdelen uh, ook te begrenzen bij die opdracht 3. Inwoner van de is Merel Schut, altijd online, zegt haar Twitter-bio, dus uh, dat belooft wat. En Blokken, de science-fiction klassieker van Bordenwijk, is bewerkt tot beeldroman. René Appel bespreekt de TNA van Carlo Boshart. We dromen even weg van de harde werkelijkheid in Domweg Gelukkig in de taalstaat. En er zijn natuurlijk vergeetwoorden in het taalloket van onze taal. Maar nu eerst... Het laatste taalnieuws. Deze week gepresenteerde rapport De Staat van het Onderwijs gaf sowieso al weinig reden tot vreugde. Maar voor leesbevorderaars waren de druiven extra zuur. Het rapport begint met de constatering dat de leesvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen er opnieuw op achteruit is gegaan. Het niveau daalt en vooral qua leesplezier bungelen we in Nederland onderaan vergeleken met andere landen. Roel van Steensel, goedemorgen. U bekleedt namens de stichting Lezen, die het lezen probeert te bevorderen, de leerstoel Leesgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bent u erg geschrokken van die resultaten? Um, het is wel verontrustend natuurlijk. We, we zagen wel in eerder onderzoek dat uh, bijvoorbeeld het uh, aantal laaggeletterde leerlingen in het voortgezet onderwijs is toegenomen. Maar uh, um, ja, dat is natuurlijk niet zo goed nieuws. Verontrustend, uh, alarmerend zelfs. Uh, ja, wat je, wat je ziet als je naar het rapport kijkt is dat het met uh, de basisvaardigheden op het gebied van lezen wel goed zit. Dus uh, leerlingen zijn aan het eind van het basisonderwijs uh, allemaal wel in staat om eenvoudige teksten te lezen. Maar uh, de ge meer geavanceerde vaardigheden daar, daar gaat het minder goed mee. Of daar zie je een achteruitgang. En die, uh, ja, die meer geavanceerde vaardigheden die heb je eigenlijk nodig om... Bijvoorbeeld je schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs goed te kunnen lezen. Ja, als ik er even cijfers bij pak. Het aantal leerlingen dat het streefniveau op leesgebied haalt is in een jaar tijd gedaald van 76 naar 65 procent. Dat vind ik een keldering of overdrijf ik? Um, nou, er zit wel iets in de berekening. Dus dat zegt, uh, uh, ziet er bijvoorbeeld zelf ook, of uh, de inspectie uh, zegt het zelf ook. Dus het kan zijn dat de daling iets kleiner is dan uh, nu wordt voorgesteld. Maar het is, uh, er is sowieso sprake van een, uh, een achteruitgang. Ja, en levert dat dan problemen op op termijn? Als uh, bijvoorbeeld veel moeilijker de stof in schoolboeken of later in studieboeken zich eigen kunnen maken? Um, ja, uh, dat, dat is wel zo. Lezen heb je eigenlijk nodig voor, voor alle vakken. Uh, in, in alle, uh, uh, dus niet alleen in het Nederlands, maar ook uh, in de zaakvakken heb je teksten nodig om kennis uh, tot je te kunnen nemen. En dat, daar heb je goede uh, vaardigheden, goede geavanceerde vaardigheden voor nodig. En als die minder worden, dan betekent dat ook dat je... Ja, de kennis in die zaakvakken... minder goed uh, tot je kunt nemen. Ja, als het nou zo zou zijn dat er niks gedaan werd... in Nederland aan leesbevordering, maar dat is niet waar. Er uh, uh, gebeuren... Uh, prachtige dingen. Toch lijkt dat dan weinig uit te halen... als je naar de cijfers kijkt. Um, er gebeurt veel, dat klopt. Uh, wat inspectie inspectie... ook wel constateerde, is dat... er veel aandacht is voor basisvaardigheden. Maar dat er wat minder aandacht is... voor uh, leesbevordering. Leesplezier dus. En daar zou in het onderwijs nog wel wat extra ingeïnvesteerd uh, kunnen worden. Ja, want ook die cijfers zijn niet zo goed. Nederlandse kinderen hebben het minst plezier in lezen... van de 50 landen waar onderzoek gedaan wordt. Klopt, ja. ja je moet je natuurlijk altijd afvragen... het gaat om vragenlijstenonderzoek... wat kinderen het precies in hun hoofd hebben... Uh, als ze vragenlijsten invullen. Uh, maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld in, in ander onderzoek... zie je dat er redelijk veel leerlingen uh, in het voortgezet onderwijs... Gevoelens van weerstand hebben, bijvoorbeeld tegen lezen. Kan niet de bedoeling zijn. Nee, ja, dat is natuurlijk niet. Nee, nee. Leesplezier nee, bevorderen, dat... dat is dus belangrijk. Uh, werk aan de winkel blijkt wel uit uh, dit rapport. Rolf van Steenstel, hoogleraar leesgedrag aan de VU. Dank u wel. De taal in de zaterdagkranten. Ja, als je de zaterdagkrant op elkaar legt, dan heb je echt een flinke stapel. Taalstaatredacteur Lennart van Dijk heeft die stapel van boven naar onder afgewerkt. Nu al, het is net 11 uur, uh, uur geweest. En hij heeft natuurlijk vooral op de taal in de kranten gelet. Uh, Lennart, laat horen, wat staat erin? Nou, op de voorpagina van het AD kwam ik nostalgische taal tegen. De krant heeft een getekende affiche gemaakt van PSV Ajax. De tekst die erop staat luidt, wat een affiche. PSV kan morgen juist tegen rivaal Ajax de landstitel bemachtigen. Het belooft voorwaar een legendarische voetbalmatch te worden. Je moet er eigenlijk de stem van Philip Bloemendaal ja, bij zeker, horen, ja. maar dat kan ik niet. In trouw aandacht voor de memoires van de onlangs overleden oud-premier Ruud Lubbers. Over zijn taal, die lubriaans werd genoemd, schreef hij dit. "Lubriaans is de politieke vorm van defensief cricket spelen. Ik heb met die benaming nooit veel moeilijkheden gehad. In de tijdbijlage gaat de column van Hovenier Jan over grasmaaien. Met een bottenmaaier kan je rustig spreken van pure mishandeling. Het gras wordt niet afgesneden, maar er afgeslagen, wat de groei belemmert. Met een kantenafsteker is niks mis, maar vaak steken mensen veel te diep, waardoor er tankwalletjes ontstaan. Je hebt echte fans, fanatieke fans, fans die hun idool tot de dood zullen verdedigen. Maar je hebt ook nep-fans en daarover schrijft de Volkskrant na eigen onderzoek. Nep-fans dus, nep-fans van de zanger Dotan, om precies te zijn. En wat doen die nep-fans? Die poetsen het imago van Dotan op door op sociale media over hem te schrijven. Het zijn nepprofielen van nep-mensen die andere artiesten aanvallen, muziekverkiezingen beïnvloeden en verzonnen verhalen posten. Dotans medewerkers beheren die nep-accounts. Al zijn die gekoppeld aan het e-mailadres en het 06-nummer van Dotan zelf. En die zegt van niets te weten. Er zijn steeds meer Friends woningen in Amsterdam, las ik in de Telegraaf. Het is een nieuwe trend, ingegeven door de gestegen woonkosten. Een Friends woning is een huis waarin meestal jongeren samen met een bekende of desnoods een toevallige kennis samenwonen. Natuurlijk afgeleid van de populaire Amerikaanse serie Friends, waarin Rachel en Monica samen een appartement deelden. En Joey en Chandler dat ook deden, maar dan aan de overkant van de gang. In NRC is het ikje mijn favoriete rubriek. In dat rubriekje kunnen lezers leuke anekdotes kwijt. Uh, Lin uh, Linda Hogevorst deed dat ook en ze schreef de volgende anekdote. Ze werkt in een restaurant waar twee collega's elkaar voortdurend in de maling nemen. Hij vanuit de keuken en zij vanuit de bediening. Op een avond vraagt zij hem naar de Engelse vertaling van aardappel. Ze heeft een tafel met toeristen, maar is onzeker over haar Engels. Potato, antwoordt hij, maar zij trapt daar niet in. Ja, doei, zo dom ben ik echt niet hoor. Waarop hij zegt... Oké, okay, je hebt maar door. Het is Earth Apple. <laughs> Ze trekt een triomfantelijk gezicht. Zie je nou? En keert tevreden terug naar de toeristen. Ik had graag die gezichten van die toeristen gezien. Leonard, dankjewel. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal sta? De zogenoemde verhalende journalistiek is in de opmars. Of misschien wel terug van weg geweest. Reportages waarin je wordt meegenomen aan de hand van een hoofdpersoon met een conflict en een ontknoping en een sterke spanningsboog pleitbezorgers van de verhalende journalistiek denken dat het de berichtgeving verleidelijker en aantrekkelijker maakt. Komende week praten ze er met elkaar over op de Eerste Conferentie voor Verhalende Journalistiek in Amsterdam. Bij mij aan tafel Henk Blanke, journalist, schrijver en auteur van het handboek Verhalende Journalistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor je hebben we drie cursus neergelegd, niet van journalisten, maar van de grootheden uit de Nederlandse literatuur. Uh, Jan Wolkers, uh, Multatuli, Willem Elschot. Uh, wie kies je van de drie? Wolkers, zonder enige twijfel. Ja? ja. Waarom? Um, omdat ik nu bezig ben aan de biografie te lezen van Onno Blom. Die, die geweldig is, die uitgebreid uh, Wolkers citeert. Maar vooral omdat ik uh, Marieke Lucas Reineveld net gelezen heb. Um, de avond is ongemak. Dat is een, een boek dat zo rijk is van taal als, als, als Jan Wolkers was. Uh, en dat, dat, dat is verbluffend, zo mooi. Het is, het is Wolkers maar in een nieuwe gedaante. Ja, ja, precies. En vooral verhalend ook, neem ik aan, want daar ben je natuurlijk gek op. Ja, dit is één groot verhaal, maar ja. het staat vooral stijf met beelden. Ja, maar geen journalistiek. Want daar gaan we het over hebben: die verhalende journalistiek. Na, een lange carrière als journalist uh, uh, ben je vrij abrupt gestopt, dat, je moest stoppen als adjunct hoofddirecteur van het Dagblad van het Noorden vanwege de ziekte van Parkinson. Uh, daarna ben je gaan bezighouden hè, met de echte verhalende journalistiek. Was ja. dat een soort passie waar je nooit aan toe kwam dan? Ja, dat, dat klopt. En ik liep op een, uh, door een dom toeval... een Amerikaanse goeroe van het van genre tegen het lijf... op de conferentie in Amsterdam. Jack Hart. En die, die liet ons zien wat verhaaljournalistiek echt is. En dat je het kunt leren. Um, voorheen dachten we allemaal in Nederland... dat het een, een kwestie van talent was. Hè? dat, dat je, je had het of je had het niet. En je deed het uh, op, op, op intuïtie. Uh, en hard legt uit dat dat niet zo is, dat ja. je dat kunt overdragen. Ja. Gek is natuurlijk dat je bij journalistiek denkt aan verhalen die geschreven worden. Dus de journalistiek is eigenlijk pleonasme, is eigenlijk dubbelop toch? Ver journalistiek moet toch altijd verhalend zijn? Ja, en, en dat maakt het ook zo raar dat wij in Nederland dat, dat, dat genre van narratieve journalistiek, wat ze wat, wat in Amerika wel kenden, uh, gewoon genegeerd hebben honderd jaar lang. Het is, het is bizar dat, dat de Nederlandse journalistiek um, dat genre überhaupt niet kende, of nauwelijks. Aan welke kenmerken voldoet die narratieve, die verhalen in de journalistiek? In de eerste plaats de spanningsboog. Um, het, het, het, het belangrijkste, de onthulling, de ontknoping moet aan het slot zitten... en niet zoals we gewend zijn aan het begin. Ja, nieuws in de eerste regel. Dat is uh, ongeveer het allereerste dat je leert op school van journalistiek. Ja, en dus niet in dit genre. Maar bewaar het tot slot en, en bouw, bouw, bouw er naartoe. Um, schrijf, schrijf beelden, schrijf met geuren en smaak en tastzin. Uh, schrijf verleidelijk, uh, schrijf over mensen... Maar dat is wel spotten met de oude wetten. Ja, dat is toch leuk? Blijft het, is... het dan als journalistiek? Ja, tuurlijk. Het is, het is allemaal net zo waar als, als elk ander verhaal in de journalistiek. Het moet, het moet controleerbaar zijn, het moet verifieerbaar zijn. Uh, het, is, het is net zo waar. Het is een misstand om te denken dat verhaal in de journalistiek fictie is. Dat, dat, dat is echt niet zo. Gebeurt het nu meer dan uh, Pak, uh, pakweg twintig jaar geleden? Ja, gelukkig wel. Um, dankzij de conferentie uh, hebben we het genre in Nederland herontdekt. Uh, voor zover dat het niet, niet gedaan was door mensen als Geert Mak en Frank Westerman... die, die natuurlijk in de jaren negentig al begonnen zijn, maar in boekvorm. Ja, ja, dat zijn misschien wel de grootste namen in ons taalgebied... als het gaat om verhalen in journalistiek. Geert Mark deed dat onder andere in, uh, in Europa. Laten we even luisteren een klein stukje uit die serie. Het is een beetje kinderachtig misschien, maar ik kon het niet laten. Ik wilde op dezelfde manier Sint-Petersburg binnenkomen als Lenin toen. Hier kwam hij aan, op het Finlandstation in april 1917... Ja, Mark plaatst zich, euh, zichzelf hier heel duidelijk in het verhaal. Hè? Gebeurt dat veel, dat journalisten zichzelf opvoeren? Want de ik in de journalistiek, ja, dat doe je ook niet, leer je op de school. Nee, dat, dat was twintig jaar geleden net zo'n taboe... Als, ja. uh, als, als een verhaal het verhaal schrijven, een narratief verhaal. Maar het kan wel, en het, het is soms heel erg goed. Uh, het, het, het werkt heel goed als je Frank Westerman leest, als je zijn boeken leest. Dan, dan gaat het over een zaak, maar het gaat altijd ook over Frank Westerman. En hij kan het als geen ander. En mag die, mag die ik dan ook echt een mens zijn, een mens met een mening... Ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, Verhalende journalistiek is bijna per definitie wat meer betrokken dan, dan we gewend waren in, in de journalistiek. Omdat je over jezelf schrijft, omdat je over een, een zaak schrijft waar je, waar je hart ligt. Uh, ja, dat gaat vanzelf. En als je maar uitlegt, als je je maar verantwoord um, hoe je het gedaan hebt, dan, dan vind ik dat goed. Dan kan dat. Kan een stuk uh, dat als verhalende journalistiek geschreven is dan ook op de voorpagina van een krant komen? Of past het toch verder achterin bij de achtergrond en de duiding? Als het, uh, als het mee zit, wordt het heel mooi aangekondigd uh, op de voorpagina. Nou, ik heb dat zelf bij de Volkshand uh, een keer meegemaakt. Dat, dat ze bijna openen met een, een verhalend stuk uh, van mij. Dat is natuurlijk een feest. Dat is het verhaal dat je uh, samen met je dochter geschreven hebt. Over. Uh, even, even kijken. Over. Um, als de tijd stilstaat. He? Dat verhaal over die vrouwelijke arts die, die betrokken was bij euthanasie van haar eigen man. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is, als, dat, als dat mooi gepresenteerd wordt, is dat natuurlijk heerlijk. En het gebeurt gelukkig steeds meer. Hè? Um, voor mij is de definitieve doorbraak van, van verhalende journalistiek, in, in kranten in elk geval geweest, het moment dat Freek Schavenshande in de oudjaarsbijlagen van NRC een hele bijlage volschreef, 12.000 woorden lang, over een vrouw die vermist was. Ria is weg, heet het. Ja. Een geweldig verteld verhaal waarvoor NRC echt de ruimte nam. En dat is, dat is nog niet zo heel vaak voorgekomen. Is het vaak een reconstructie, die verhalende journalistiek, dat je het hele verhaal aan het begin oppakt en dan gaat vertellen? Vaak, vaak wel omdat we niet overal bij zijn natuurlijk. Maar, maar soms ook niet. Hè. Het, het hoeft niet. Het kan ook gewoon journalistiek uitzoekwerk zijn... Dat, dat doorloopt in het heden. Dat kan heel goed. En hoe belangrijk is de taal in die verhalen in journalistiek? Uh, Belangrijker dan in een, uh, in een, in een kort nieuwsartikel? Ja, als het, als het goed is. Als het goed gedaan wordt. Uh, in, in narratieve journalistiek wordt taal vaak beeldend. Wordt, wordt, worden zinnen vaak uh, wat, wat afwisselender qua zinslengte... Um, je krijgt meer emoties mee van, van, van je hoofdpersonages ja. als het goed is. De, de geuren worden beschreven. Um, ja, ja. Het is ja, ja. Tot de beste verhalende journalistieke productie van 2017... is gekozen De Verdwijners. Dat is een radiodocumentaire van Maartje Duin. Daarin gaat ze in op het fenomeen van mensen die ervoor kiezen... om plotseling helemaal van de radar te verdwijnen. We kunnen even een klein stukje luisteren. Nou, het enige wat ik vond, dat waren drie brieven... Eén voor uh, mijn moeder, één voor Peter en één voor mij. En nou ja, er stond in dat hij uh, van je hield... en dat hij het vreselijk vond om ons te moeten verlaten... maar dat hij besloten had om uh, in de huidige omstandigheden... dat uh, toch te moeten doen. En dat we hem die... nooit meer zouden terugzien. En houdt. dat we hem nooit meer zouden terugzien, ja. ja. ja bij Uitstekker verhaal dat zich er volledig natuurlijk... met veel mensen die, uh, die over de hoofdpersoon kunnen vertellen. Ja, geweldig. Um, he, ik, ik vond het heel verrassend dat er een, een, een radioverhaal werd uitgekozen. En, uh, en niet de verhalen die, die we zelf geschreven hadden. En die door, door Freek Schausland bijvoorbeeld geschreven waren. Ja. Um, maar, maar radio kan, kan het natuurlijk als geen ander een verhaal vertellen van, van mensen. En een verhaal laten vertellen dus. Ja, maar zeker. dan moeten die mensen dat ook op een mooie, goede, passende manier vertellen. Dus je bent veel meer afhankelijk van je sprekers. In de krant kun je het heel mooi opschrijven zelf... Ja, toch, toch ben je in verhalenjournalistiek ook ontzettend afhankelijk van wat je hoofdpersoon uh, wil vertellen. Hoeveel toegang je tot hem hebt. Uh, of, of hij in, in een rijke taal vertelt. Uh, wat, je, wat je los kunt krijgen aan, aan, aan papier. Ik heb dat met, uh, met Kea Vogelberg, die die huisuitvaart net over had, ja. ook meegemaakt. Um, als, als zij vertelt over de, de, de, de wens van haar man om dood te gaan... En ze haalt dan het, het, het dagboek, haar eigen dagboek erbij. En ze haalt, haar, ze haalt het briefje erbij waarmee haar man om, om, om euthanasie vroeg. Dan is dat hartverscheurd ja, mooi. Ja, zeker. Komende week dus de eerste Europese conferentie over de verhalende journalistiek. Uh, wat ga je daar zelf zeggen? Wat moet, wat moet de hele wereld horen van Henk Blanke? Um, dat is wel grappig. Ik, ik beweer al een aantal jaren in Nederland... dat onderzoeksjournalistiek zo beroerd, slecht geformuleerd en slecht verteld wordt. En dat is zo zonde, want daar zit ontzettend veel energie in, in, die verhalen. En wat ik ga doen is daar het, het beste verhaal van het afgelopen jaar uh, demonteren. Welk verhaal is dat? Dat is een, een verhaal over Henrik Keizer van Follow the Money. De VVD, uh, oud-VVD-voorzitter. Oud en die, die, met, die met de kast van de vereniging de facultatieve van doorging. Het ja. verhaal van Erik Smit en Kim van Keeken... Een geweldige scoop die als ze het wat eerder hadden bedacht... Euh, beter verteld had kunnen worden als ze gebruik hadden gemaakt... van narratieve technieken. Heb je het Erik Smit al laten weten wat je hem gaat vertellen? Jawel. Oké, okay, maar ik wou zeggen, hij zit straks na ons, in plaats van uh, dokter Kelder. Dus hij kan zijn borstvast nat maken. Komende week op de uh, Eerste Europese Conferentie over de verhalende journalistiek... wordt hij gefileerd, zoals jullie dat vaker uh, op de website doen... met uh, journalistieke verhalen. Waarom is het zo gegaan? Wat heb je daar gedaan? En leg eens uit. Henk Blanke, hartelijk dank. Donderdag en vrijdag, dan is die uh, conferentie in uh, Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Brussel was toen nog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 Knevels op de kasseien was het een dansen festijn. De paardetrem danste langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn oma zaliger, zij had mijn oma zaliger. Hij had haar ingenomen, zij had hem laten komen. Het was vrije keuken van allebei.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 Lisbeth List met de vertaalde versie van Jacques, Brel, Jacques Brel's Brussel uit 1962. Brussel werd het, zij zongen dat in 1969. Gisteren verscheen eindelijk de Nederlandse vertaling van de officiële biografie van Jacques Brel. In 1984 verscheen verschenen Franstalige, dus dat moet een flinke vertaalklus geweest zijn. NOS Radio 1 Journal extra. Liesel Thomas met de laatste stand van zaken rond de bombardementen in Syrië. Ja, de Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er meer aanvallen op Syrië worden uitgevoerd als dat land weer chemische wapens gebruikt. Maar minister Le Drian voegde eraan toe dat hij denkt dat het Syrische regime de boodschap heeft begrepen. Volgens Frankrijk is een groot deel van het chemische wapenarsenaal vernietigd. Eind volgende maand gaat de Franse president Macron naar Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. Le Drian zegt dat die ontmoeting nog steeds op de agenda staat. De inspecteurs van het OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens... willen vandaag gewoon aan het werk in de stad Douma, meldde bronnen. Is nog niet bevestigd. De inspecteurs zouden vandaag aan de slag gaan... maar het was onduidelijk of dat nog wel zou doorgaan, zou doorgaan na de bombardementen van vannacht. De vergeldingsaanval op Syrië zal volgens president Poetin de humanitaire ramp in dat land alleen maar vergroten en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen. Poetin kondigde aan dat Rusland de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeen zal roepen om die bombardementen te bespreken. En Irak wil snel een bijeenkomst van de Arabische landen over de Syrië-crisis. Dit is de Taalstaat. Rita van der Werf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 65 jaar, u woont in het Friese De Hoeve. Vroeger werkt u onder andere als veranderingsmanager en coach... en nu zet u zich als vrijwilliger in voor vluchtelingen. Prachtig. Ik ben heel benieuwd ja. naar uw vergeetwoord. Wat is het? Uh, talmen. Talmen? Ja, talmen. In, in de betekenis van treuzelen, uh, rekken? Ja, ja, zeker treuzelen, niet opschieten. Gewoon uh, lekker, <laughs> lekker treuzelen. Ja, ja. en, en, en waarom, waarom juist dat woord? Nou, um, mijn vader zei uh, op een keer tegen mij, uh, sta niet zo te talmen, Rita. Nou, ik denk ja, wat bedoelt hij nou? Dus ik keek hem aan. Toen dus zeiden ja, schiet nou op. Yeah. Oh, dacht ik, dus opschieten. En gisteren appte mijn jonge broertje mij, Charles, dat is twaalf jaar jonger dan ik ben. En hij zei, hé, hey, Rita, talmen, dat zei papa toch altijd tegen ons? Ik denk, oh, dacht, ja. Ik zeg, inderdaad, het woord talmen heeft ook een herinnering van mij aan mijn vader vijf kinderen en die altijd talmen, ja. je kunt me nagaan. Dus talmen is gewoon een mooi woord. En ik dacht, ja, dat moeten we niet vergeten. Dat moeten we ook gewoon weer gebruiken. Houd het in ere, dus. pas er goed op en verspreid ja, het vooral precies. onder de mensen die u spreekt. Dank u wel. Ja, precies. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. Vorige week maakten we kennis met de Belgische Ankie Nauwerlaerts... in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands 2018. De kandidaat van vandaag hoeft de minder ver te reizen. Bernadette van Hoorn geeft les op het Vietes College in Bussum. Bij wijze van spreken om de hoek hier. Aan de klassen 4, 5 en 6 VWO uh, En ook aan een eerste klas. En ze staat al 28 jaar voor de klas, mevrouw van Hoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog elke dag leuk? Het is iedere dag leuk. Ja? Ja. Is het, is het heel erg veranderd in al die jaren? Nou, eigenlijk, de kinderen zijn niet veranderd. Er is nee. natuurlijk heel veel gebeurd. Ik hoor juist dat ze zoveel mondiger zijn dan dertig jaar geleden. Dat ze zo brutaal zijn en dat ze minder geïnteresseerd zijn. Nee, dat geloof, ik nee. Niet. dat geloof ik niet. Mondiger misschien wel. Dat heeft ook te maken, denk ik, met de regio waarin ik lesgeef. Maar ze zijn, niet, ze zijn nog steeds even leuk. Ik moet iedere dag heel erg lachen met ze. En het is fijn om ze iets te leren. Peter Arno van Koppel, hoogleraar vakdidactiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Peter Arno, jij bent ons, uh, ons jurylid vanmorgen dat meeluistert. Uh, moet je een beetje houden van de kinderen? Is dat wat je wat jij, uh, aankomende docenten ook leert tijdens de vakdidactiek? Nou, je moet in ieder geval goed contact maken. Dat is, uh, dat is belangrijk. Daar ga ik ook wel op letten. Ja, oké. Okay. Heel goed. Je bent jurylid van dienst. Luister mee. En als je zometeen een vraag hebt, stel hem vooral. Dan kom ik uh, bij je terug. Ja. Um, naast mevrouw Van Hoorn zit Connie van Belze. Uh, u geeft Engels op het Fieters College. U bent daar een, uh, dus een collega van mevrouw Van Hoorn. Uh, en, en uw zoon, begrijp ik, zit bij haar in de klas. Ja, dat klopt. Um, waarom heeft u haar opgegeven als kandidaat voor onze zoektocht... naar de beste leraar Nederlands? Um, omdat... Um ik zie dat zij mijn zoon in beweging krijgt, wat ik erg belangrijk dat vind. Dat lukt u zelf niet? Nou, niet altijd. <laughs> ik geef zelf Engels en ik merk dat zijn uh, voorkeur echt wel ook bij het Engels ligt. Maar uh, ik vind dat uh, als een Nederlander uh, zijn Nederlands ook echt uh, goed op orde moet zijn. Dus uh, dat krijg ik niet voor elkaar. Maar uh, Bernadette wel. Ja. En is u zoon het eens met het feit dat u haar kandidaat gesteld heeft? Ja, ja ik vind ja. het erg leuk. Oké, okay, ja. Ja, prima. Um, hoe krijgt u uh, zo'n jongen in beweging? Wat is uw geheim, mevrouw Van Hoorn? Um, ik denk dat ik heel, veel, uh, dat ik heel duidelijk ben. Um, dat ik uh, structuur bied. Dat ik ze uitleg waarom ze het moeten doen. Dus de, de leerdoelen zijn duidelijk. En, en dat is niet het doel om een goed cijfer te halen. Maar om datgene... Ja, te leren waar je later wat aan hebt. En later is voor hun dan een hbo-opleiding... of een, een, een wetenschappelijke opleiding of, of werk. Klinkt wel streng. Ik ben ook wel streng. Oh ja? Maar ja, ik ben, ik ben streng. Ik uh, stel hoge eisen. Maar ik ben ook heel geïnteresseerd in de kinderen. En ik uh, vind het belangrijk om ze altijd uh, goed te zien. Dus als ze binnenkomen, als ze zitten, als er iets is... Dan, uh, dan zie ik dat altijd wel. Maar als er een klas van 30 binnenkomt... kun je toch nooit allemaal individueel zien? Ja. Ja? Dat kan. Dat Hoe dan? kan heel snel. Nou, je staat bij de deur en je ontvangt ze. Je zegt ze gedag en je maakt nog even een rondje door de klas. En dan zeg je en passant even van... Uh, goh, doe je oortjes even uit. En wat heb je leuke schoenen. En heb je een fijn weekend gehad. En heb je ze allemaal even gezien. Oké. Okay. Even luisteren naar wat uw leerlingen over u zeggen... in een filmpje dat ze gemaakt hebben. Klein stukje eruit. Ja, je bent altijd vriendelijk. Dat sowieso. En ik kan altijd leuk met u over boeken praten. Dat vind ik ook heel prettig. Uh, niet zoveel mensen lezen meer tegenwoordig, maar ja... Wij twee kunnen nog wel lekker over praten. Dus dat vind ik ook heel goed. Ja, literatuur, belangrijk in het Ja, les? belangrijk. Ja, heerlijk uh, om, uh, om over te praten. Um uh, uh, belangrijk. Uh, het is uh, voor leerlingen, voor, voor jongeren belangrijk om zich in te kunnen leven in andere uh, situaties, andere mensen. Um, maar ook voor hun eigen leven. Ik zou en, denken dat dat nou juist de lessen zijn waarbij hun gedachten afdwalen naar die eerste verliefdheid of naar dat stapavondje nee, dat eraan want, komt. Uh, je Nee, want kijk, als ze verliefd zijn, dan kies je natuurlijk een heel mooi uit. <lacht> oh, je sluit dan weer aan. U heeft ze dan gehoord. <lacht> ja, dan zeg ik als je echt verliefd bent, dan moet je het mooie verhaal van Slauwerhof lezen. En, dat kopieer ik dan ook voor de, voor de verliefde. En of ze dat ook lezen, weet ik natuurlijk niet. Maar hebben ze het wel ergens in hun, uh, in hun kamer liggen. En draagt dat dan bij een goede eindexamenresultaten? Um, ja, want als je heel veel leest, dan, um, dan kun je makkelijker het, het examen maken. Ik moet wel zeggen, het eindexamen Nederlands daar is toch wel wat over te doen. Hè? Um, dat is eigenlijk meer een trucje. Het eindexamen Nederlands is niet zoals je daar een acht voor haalt... dat je heel goed in Nederlands bent. Het is een, uh, een uh, vaardigheid ja. die je kunt leren. En dat zeg ik ook altijd tegen. Zoals als je gewoon doet wat ik zeg, dan haal je een voldoende. En meestal is dat ook wel zo. Maar er zijn nog natuurlijk meer doelen bij Nederlands dan alleen maar het eindexamen, vind, vind ik. Maar een trucje, dat klinkt wel uh, ja, alsof je erg kritisch bent over de nee. examencommissie die het opgesteld heeft. Nou, dat ben ik ook wel, ja. over, denk ik. Ja. Nee. Hoe zou het anders moeten dan? Hoe zou je het beter kunnen examineren? Um, ik denk dat je moet kijken wat je echt belangrijk vindt. Uh, universiteiten vinden schrijfvaardigheid bijvoorbeeld heel belangrijk. Het is belangrijk voor uh, studenten en ook voor, voor uh, niet-studenten... om hun gedachten gestructureerd op papier kunnen, te kunnen zetten. Of om te praten met iemand, een gesprek te voeren, te luisteren. En uh, dat, dat leer je niet met een uh, tekstanalyse. Nee, nee, het vervelend voor u is dat ze dat wel meestal in het Engels doen... tegenwoordig op al die universiteiten. Dan ga je dan met je goede gedrag en je prachtige les. Ja, maar dat duurt niet meer zo lang. <laughs> Doe maar. Ja... Als uh, moment niet naar de berg komt, komt de berg van de Mohamed. Uh, Zo precies, is het. Ja, ja, nou, uh, nog even naar, uh, naar, onze, naar onze jury. Uh, ik, ik ben heel benieuwd of jij nog een mooie, goede, pakkende, stevige, kritische vraag hebt. Ja, ik zag in het filmpje uh, dat, uh, dat u elke uh, vraag van een leerling uh, beantwoordt met een tegenvraag. Dus ik aanzoek nu even om een vraag te stellen. <laughs> maar ik wil toch even vragen, waarom doet u dat? Ja, wat is uw gevoel bij deze vraag, uh, zou ik dan uh, antwoorden. Nou, ja, ik denk dat het een didactisch principe is. <laughs> het heeft met didactiek ja. te maken. Wij zijn uh, ja. bezig uh, op het fietscollege met uh, didactisch coachen. Ja. En um, uh, dat is een vorm van uh, ja, het, het coachen en, uh, van leerlingen... en niet op de manier dat ze het zelf maar uit moeten zoeken... maar dat mm -hmm. je dus door middel van hun vragen... Um, niet nee. meteen het antwoord geeft... maar dat je ze op weg helpt om uh, ze te laten zoeken... naar het antwoord op die vraag. En, ja. in, en ja. in die, die coaching zit um, ook een onderdeel van uh, positieve feedback geven... op hun uh, modus of op hun manier van werken. Maar zo legt u dat niet aan de leerlingen uit, denk ik. Nee, nee. ik zeg gewoon als ze een vraag stellen van... Uh, hoe zou je dat op kunnen zoeken of waar zou je het op kunnen zoeken? Helder. Ja, mooi, mooi. Goed. Gaan we nog even luisteren naar die leerlingen uit dat filmpje? Beste mevrouw Van Hoorn, ik vind u een hele goede docent, omdat u heel persoonlijk bent. U kent elke leerling en um, ik heb het gevoel dat u vooral mij heel goed kent. Ik heb heel veel aan uw hulp, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. Nou, die leerlingen zal het niet liggen, die, die gaan wel op uw stemmen. Uh, mevrouw Van Belzen, de collega, hebben wij zo voldoende een beeld gekregen van mevrouw Van Hoorn? Zijn we nog iets belangrijks vergeten? Um, <kijf> nou, um, ik denk dat het uh, best genoemd mag worden... dat Bernadette ook betrokken is geweest... bij de hervertaling van de Max Havelaar. Kijk, het um, kussen van Multituli is net weg... maar dat zou ze omarmen dus. Ja, dat, uh, daarom was ze ook zo uh, treurig. <laughs> ja, ik voel ja, ja, dat je omhoog ja, werd. Ja, ja, ja begrijp ja. ik. Ja. Uh, uh, kortom, ze is de beste... Ik vind van wel. Dat begrijp ik dat u dat vindt. Of iedereen dat vindt, gaan we later weten. We hebben weer kennis gemaakt met een kandidaat. Volgende week kandidaat nummer 8. En op zaterdag 26 mei, dan maakt de minister voor Onderwijs Arie Slop bekend... wie zich de beste leraar Nederlands van 2018 mag noemen. Tot die tijd nagelbijten en afwachten. En praat het van u af tegen die leerlingen. Doe ik. Succes. Dank, Dank u, wel. u wel. Dank u wel. Keer zonder pardon Iedereen vecht voor het woord Maar niemand voelt zich gehoord Wat is er mis? Wat is er mis met luisteren? Me. Waarom al dat schreeuwen en schelden door elkaar? Wat is er mis? Wat is er mis man? En niemand een oh, de hele wereld Rommel. Wat dacht je van? Hillary en Donald, soms ben ik bang, dit gaat verkeer Want je bestuurt toch geen staat, rollen door over straat of Wat is er mis, of wat is er mis met luisteren Waarom al dat schreeuwen en schelden door Wat is er mis met luisteren? Niemand speelt het in zijn eentje klaar. De waarheid ligt altijd in het midden. Maar zo komen we daar nooit aan toe. Soms wou ik dat we samen... In stilte konden bidden, want ik ben het hier zo moe. Wat is het mis? Wat is er mis met luisteren? Wat Wat is er mis met fluisteren? Niemand speelt het in zijn eentje klaar. Misschien wel het voor wereldvrede. Wat is er mis met luisteren? G. Reinders, Siep van der Ploeg en Wiebe Kaspers. Morgen wordt de winnaar van de Annie M. G. Schmidprijs... voor het beste theaterlied van 2017 bekend. En dit trio is genomineerd met dit liedje. Andere kanshebbers zijn onder andere, want het zijn er heel veel... maar ik noem er, ik noem er drie. Joep van het Hek, Marcel de Groot en Wende, Wende Snijders. Ja. Ja, de Digitaalstaat heeft deze week helaas afscheid genomen... van wat prominente en minder prominente bewoners. In ieder geval voor wat betreft hun Facebook-adres. Maar onze inwoner van vandaag is nog overal te vinden. Merel Schut, 31 jaar, coördinator online bij Vrouw.nl... site van de Telegraaf is dat. Op Twitter te vinden als @webmerel. Goedemorgen. Goedemorgen. En Facebook, je bent niet weggegaan? Zeker weten of niet. Waarom zeker weten? Um, nou, als journalist heb ik het nodig. En... Um... Ik zie ook geen reden om het te vragen, nee? Dus, uh, nee. Ze weten alles van je, zeggen ze. ja. Kijk nou toch uit. Ja. Maak je jou niks uit. Nee, van mij mogen ze ook alles weten. Je hebt weten, niks te verbergen. Dus, nee, nee, oh, nee, dat nee, hoor je dan nee. heel vaak inderdaad. Hè? Ja. Ja. Ik sprak van de week een mevrouw op de radio. Die zei ik heb niks te verbergen. Toen heb ik haar Facebookpagina erbij gepakt en gewoon op de radio voorgelezen wat ik daar allemaal vond. Ja. Nou, er staat toch best een beetje in je blootje opeens op de radio. Ja, dat klopt. dat klopt. Ik uh, ben me er ook wel heel erg van bewust dat uh, niet alleen wat je post uh, bekend is voor volgers en gewoon op heel internet staat. Maar um, ik, ja, ik zie meer reden om het te houden dan ja. uh, om het te verwijderen. Duidelijk. Dus, ja. Hoe lang woon je al in de digitaal staat? Uh, nou, zeker een jaar of tien. Ja? Ja. Toen ben je begonnen met twitteren? Ja. Daar begon het op mee? Op advies van mijn leraar op de school van journalistiek. Dus okay, uh, toen heb ik brave. een account aangemaakt. Dat moest Twitter. de hele klas doen op dat moment. Ja. ja, ja. ja. En hoe gebruik je Twitter? Uh, vooral uh, als netwerk, eigenlijk. Uh, ik vind ook dat iedere journalist een Twitter-account moet hebben. En uh, ja, ik gebruik het eigenlijk vooral uh, om contact te leggen... om verhalen aan de wand te brengen, om mijn mening te geven. Dat soort dingen. En dat doe je veel en vaak, want ik zat even te kijken... vanochtend al in, in een ja. tijd meer dan zeven tweets verstuurd. Ja. Doe ja. maar. Heb je ja. de wereld zoveel te vertellen dan? Nee hoor, dat uh, lijkt maar zo, denk ik. Uh, maar ik denk dat je voor Twitter ook toch een tikje onbescheiden moet zijn... Um, maar ik heb niet de illusie dat alles wat ik twitter door iedereen gelezen wordt... of uh, met gejuich ontvangen wordt. Maar um, nee, ik vind het een mooie spreekbuis, online. Ik schreef over onze idyllische jeugd, vol lezende kindertjes thuis... waardoor ik de irritante persoon werd die zegt na een film... ik vond het boek beter, ja. twitterde je met een link... naar een artikel van jouw hand op vrouw.nl. Ja. Want in jullie gezin zat iedereen s'avonds met de neus in de boeken? Ja. ja, ik heb uh, drie zussen... Dus uh, we, waren met, we zijn met z'n zessen en uh, wij waren echt uh, een lezend gezin. Ik ben echt opgevoed uh, met het boek en we gingen met z'n allen naar de bibliotheek, in, één keer in de week. En uh, dat is er eigenlijk altijd in gebleven. Ja, nog steeds? Ja. Hoeveel boeken per week lees jij? Nou, wat minder dan ik, uh, dan ik eigenlijk wil, omdat ik gewoon fulltime werk en uh, er wat minder tijd voor heb. Maar uh, ik probeer er toch al een paar in de maand te lezen. Je kan in de trein ook een boek lezen in plaats van twitteren. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. <laughs> en je schreef dit verhaal na aanleiding van een artikel in de Telegraaf waarin stond dat kinderen die van de basisschool komen steeds vaker niet goed kunnen lezen. We hadden het al over die ja. basisleesvaardigheid. Hoe komt dat nou toch? Kun jij het verklaren? Het schijnt uh, te komen door de iPads en de tablets toch wel, en de telefoons toch en die de schermen en uh, het Netflix en uh, ja, ja. Ja. Gisteren werd ik voor de camera geïnterviewd over de journalistiek. En ik hoorde mezelf gewoon zeggen uh, als online is echt mijn passie. How did I become this person? Ja. Passie is toch mooi? Nee, dat schijnt een jeukwoord te zijn. Echt? Ja. ja dus ik heb mezelf schuldig gemaakt aan een woordgebruik... Uh, wat eigenlijk niet mag, maar... Uh... Maar als, als je het meent, als er echt sprake is van passie. Ja, maar dan kun je natuurlijk eigenlijk gewoon beter uitleggen waarom het je passie is. Dus waarom ben je gek op online journalistiek? Waarom, uh, ja, wa waarom is dat je passie? De passie je is gedevalueerd, doordat ja. het te vaak gebruikt wordt. Iemand op Twitter zei ook tegen mij, ja, passie, wat voor passie, bankpassie, bibliotheekpassie. <lacht> Nou, het failliet van het fenomeen om scheidlollige Facebook-events aan te maken als statement... is vandaag ook wel aangetoond, hè? En dan hashtag no bye bye Facebook. Het ging over dat Facebook-evenement Facebook, bye bye Facebook van, van Arjen Lubach. Ja. Waarvan jij dus zegt van, ik, ik doe er niet meer mee. Ja. Uh, Flauwekul. Heb jij mensen ook geprobeerd uh, via de digitaal staat via tweets of via Facebook... ervan te overtuigen dat ze ook best kunnen blijven? Nee. Maar dat kwam meer omdat ik me heel erg uh, erger aan die uh, massahysterie die dan ontstaat. Naar aanleiding van zo'n televisieprogramma. En ik vind eigenlijk dat iedereen gewoon zijn eigen mening moet vormen. En zijn eigen conclusies daaruit moet trekken. En um, iedereen buitelt dan op social media ook over elkaar om uh, daar een mening over te geven. Dus dat heb ik eigenlijk bewust niet gedaan. Behalve op de dag zelf dat het evenement dus gepland stond. Dat ja. iedereen zijn Facebook-account ging verwijderen. Wat geloof ik niet heel veel mensen hebben gedaan. 30.000 dus, hadden aangekondigd het te gaan doen. Niemand ja. heeft nog de telling gemaakt of ze ook echt verdwenen zijn. Nee, maar, maar hypes en mensen aanzetten tot dingen en, en een mening sturen... dat is toch wat heel erg bij jouw krant past ook. Dat doet de Telegraaf toch ook heel graag? Uh, ja. ja, nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar um, ja, ik werk voor vrouw En uh, dat zijn eigenlijk niet echt onderwerpen die wij dan online behandelen. Um, dus ben ik me daar eigenlijk ook heel erg bewust van... Van ja, waar spreek ik me wel over uit of waar over niet... Um, dus we hebben wel een opiniestuk geplaatst over Facebook van een collega. Die vertelde waarom ze niet van Facebook ging. Ja. Um, maar verder ja, weet ik niet of lezers dan heel erg op mijn mening specifiek zitten te wachten erover. Dus... Doe ze porn voor de koppenmaker, schreef je bij een foto van een artikel met als kop... Seks rel op het ijs, coach ontslagen na scheve schaats. Ja, dat is echt een telegraaf ja, ja. Is er één iemand die die maakt? Hoe gaat dat nou toch? <lacht> nou ja, uh, ik weet dat helaas niet precies. Maar het staat hoog op mijn lijstje om dat toch eens na te gaan vragen. Er moet maar toch ergens er een hokje er zijn waar iemand de hele veel, uh, dag... Nee, het is echt gewoon een clubje hele goede journalisten... die uh, hele goede koppen boven stukken bedenken. En dan dus, nooit uh, denken van... Nou ja, ze zullen misschien vast een keer een misser maken. Door ons ja, op de redactie we... worden ook veel woordgrapjes gemaakt... maar heel ja. veel halen de uitzending niet. Nee, nee. Nou ja, ik vond deze wel uh, grappig. Lov, Brandsteder bij de kampvuren als kritische vragensteller. Heb je nu ook zoiets van spijt of zo, Tim? Pauw kan wel inpakken. Hashtag Temptation Island. Ja. Die Armee Pau. Pauw. Nou, nee. Die hoeft niet te vrezen, denk ik. Nee? Hoor. Maar het zou een mooie vervanger voor de zomer kunnen zijn, misschien. Want nee, serieus? Rick Brandstede? Ja, ja, ik vind dat hij dat hartstikke goed doet. Je zit gewoon als kijker met stagende, stijgende verbazing te kijken... wat daar allemaal gebeurt. En wat voor beelden mensen allemaal van elkaar te zien krijgen... over vreemdgaan en... Uh... En hij stelt precies de vragen die je als kijker dan denkt. Gewoon dus, echt de vragen die pijn doen. Hè? Het is een ja. Temptation Island, een eiland waar mensen naartoe worden gebracht. Eh, omdat ze dan gaan proberen uh, de, uh, of, ze, of ze vreemd kunnen, durven en willen gaan. En ja. de partner die krijgt die beelden ja. dan te zien. Het is altijd ja. een beetje uh, plaatsvervangende schaamte. Zou ik als presentator helemaal hebben, maar ik brandstede zit daar niet mee. Nee, die blijft vrij onbewogen. En uh, terwijl uh, een jongen krijgt te zien hoe zijn vriendin uh, zijn vreemdgaande escapades te zien krijgt. Um, Blijft de jongen vrij onbewogen en zegt Rick Brandstede dus... Uh, maar heb je niet uh, iets van spijt of zo, Tim? Dus uh, ja, ik, ik moet daar heel erg om lachen dat hij zo lekker doorvraagt. En dan met uh, telefoon in de hand op de Twitter ook tijdens die uitzending? Ja, maar dat moet eigenlijk wel bij programma's als Temptation Island. Ja, uh, ja dat hoort er eigenlijk ja. wel een beetje bij. En, zie je dan meer tweets dan beeld? of Hoe, hoe verdeel je dat? Ja, ik ben een vrouw, die kunnen meerdere dingen ja. doen. <laughs> Ik kijk bijvoorbeeld wel eens naar Ik Vertrek... waar ook heel veel getwitterd wordt ja. altijd. Ja. En ik merk dan dat ik van de hele uitzending verder niks meer meekrijg... omdat ik me alleen maar bescheur ja, om het Twitter voorbij komen. Ja, dat Maar je hoeft soms eigenlijk ook gewoon niet eens te kijken. Want via Twitter zie je dan eigenlijk precies al waar het over gaat... en wat de opvallende momenten zijn. Yoga snijvers twitter je bij een link naar een artikel over het feit dat de omzet van drugs in Nederland al 3 miljard euro bedraagt. Wat, wat zijn yoga snijvers? Ja, ik ken het woord ook niet. Maar uh, minister Grapperhaus uh, heeft het volgens mij bedacht. Nee, volgens mij was het uh, uh, Erik Ackerboom, de chef van de nationale politie, Echt? die het oh. gezegd heeft. Ja. Uh, nou ja, het stond in de nieuwsbericht over dat Nederland uh, voorop loopt als drugsland. Uh, productie en handel. En vooral uh, het drugsgebruik onder yoga-snuivers plaatsvindt. En dat zijn mensen die uh, door de week veel sporten en gezond eten en yoga doen. En in het weekend uh, op festivals een lijntje kook nemen. Uh, ja, een lijntje koopt, compleet uit de bol gaan. Nou, dat laatste niet. Ja, ja. Ja, ja, precies. Die tegenstelling inderdaad. Ja. Uh, oh, dan deze, ja. Stond net in de rij voor de kassa in de supermarkt. Ja. Zegt de cachère. mensen die eindeloos memes, volgens mij, hè, moet ik zeggen... memes ja. maken op flauwe tweetjes, zijn sowieso te kinderachtig voor Twitter. Ik zit regelmatig op Twitter, maar het woord memes kende ik niet. Maar voor echte uh, uh, uh, uh, tweetjes is dat een heel bekend woord. Ja, dat zijn grapjes op grapjes op grapjes. Dus het is ontzettend in crowd humor op Twitter... Uh, en dit was een tweet naar aanleiding van een cabaretier die volgens mij een grapje had getwitterd dat hij in de rij van de kassa stond. En dat een man uh, geen alcohol mee kreeg omdat hij zijn idee niet wilde laten zien. En toen had de kassière daar was je heel boos om, dus toen zei de kassière nou uh, als u zo doet bent u sowieso te kinder, kinder, kinderachtig voor alcohol. Ja. Um, en daar werden de hele tijd grapjes over gemaakt op Twitter. En um, ik... Erger me daar soms een beetje aan, omdat ik dan een week lang al die ja, ja. inhakers die langskomen. Ja. Dus ik dacht, ik maak er ook een ja. om die afkeuring uh, te ja, laten blijken. Want je zette erachteraan een hele rij klappen: shit, nu ben ik zelf af. Ja, precies. Ja. Ja. Want dat is dan toch weer een manier ja, om je mening te laten me zien. Dus waarbij je dan moet zijn. hopen dat mensen begrijpen dat je dit, uh, dit cynisch of ironisch bedoelt. Ja. Want dat maar... is lastig in een tweet, om dat, om dat uh, te laten doorklinken. Klopt. Of helpt het dan dat er zo'n rij klappen achteraan staat... en dat je jezelf toch even onderuit haalt door te zeggen... nou ben ik zelf ja, ja. spot. Ja, precies. Een beetje zelfspot is nodig. Ja. Ja. Uh, is er iets waarvan je zegt... dat viel mij zelf heel erg op deze week op internet? Dan moet ik toch wel even iets over zeggen nog? Nu ik hier op de radio zit? Uh, nee. Ja, het, het verbaast mij heel erg dat na dat sentiment... dat iedereen zijn Facebook moet verwijderen... er toch weer een andere uh, stroom ontstond... waarin we toch ineens weer vinden dat het allemaal een beetje hypocriet is. En dat we toch een beetje... Uh, zelf na moeten denken over wat we wel of niet doen op Facebook en op internet. En dat was volgens mij een beetje het gesprek van deze week. Ja, ja zeker voor de mensen die veel in de digitaal staat verkeren. Precies. Wie, zeg jij, moeten wij zeker nog gaan volgen in de digitaal staat? Ja, ik ga nu wel schaamteloze promotie doen. Maar iedereen moet het account van vrouw volgen. Van, ja, en dat is ja. gewoon edvrouw.nl. Edvrouw. Edvrouw. Edvrouw. Edvrouw. Ja. En, en, en wat worden wij als mannen bijvoorbeeld daar beter van als we dat gaan volgen? Ontzettend mooie verhalen over mooie vrouwen... die oh. bijzondere dingen hebben meegemaakt. Goed, nou ja, het is inderdaad schaamteloze reclame. dus ja. der komt eraan, je kent de tarieven. We gaan ja, zo wel even Precies. <laughs> Ed Webmerel, dankjewel uh, om te vertellen... Uh, uh, over jouw ervaringen in de digitaal staat. En jij bent er niet echt een echte brand, is mij nee, wel duidelijk geworden. Jij gaat gewoon lekker door. Wat is het ja. eerste wat je nou gaat twitteren als je de studio verlaat? Um, dat Ik hoop dat ik niet te veel stotterd heb op de radio. Denk ik. Ja, moet je maar afwachten wat ze erover gaan zeggen. Ja, precies. Dat zal ik zo wel lezen. De antwoorden op, um, komen snel genoeg. Ja. Uh, dankjewel. Leuk dat je hier was. Graag gedaan. Merel Schut. Ja. Tot zometeen. NPO Radio 1. Dr. Kelder is op buitenlandse missie en dus neem ik, Erik Smit... de presentatie van zijn informatieve, tevens vermakelijke programma over. Ik schoot u namens Kelder een diepzinnig gesprek over Gentech voor... Het gaat over hoe we met een revolutionaire techniek de bouwstenen van het leven kunnen manipuleren. Wat betekent dit voor de landbouw en ons voedsel? En kunnen we het inzetten voor de genezing van kanker of erfelijke aandoeningen bij kinderen? Dokter Kelder en Kool. Luister straks tussen 1 en 2 naar Dr. Kelder en Kool. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.